Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Gestaan bij de problemen van kippenboeren door fipronil-eieren. In het gebied zitten veel pluimveehouders die erdoor zijn getroffen. Dominees hadden hun dienst bewust aangepast, omdat veel kippenboeren zich zorgen maken. Veel gezinnen die de dupe zijn, krijgen thuis ook bezoek van de kerk. In Barneveld wonen 56.000 mensen en er zijn ruim 3 miljoen legkippen. Op de stranden van Noord-Holland is paraffine aangespoeld. 50 kilometer kustlijn tussen Zandvoort en Den Helder is met het spul vervuild. Het zit in ruwe olie en het is een soort kaarsvet. Dieren kunnen ziek worden van paraffine als ze het eten. Rijkswaterstaat is waarschijnlijk een paar dagen bezig met het opruimen van het spul. De Eiffeltoren is rond middernacht uit voorzorg even ontruimd geweest. Een man met een mes probeerde door de beveiligingscontrole te komen. Hij was vermoedelijk alleen en werd al snel overmeesterd en opgepakt door de Franse politie. Waarom de man een mes bij zich droeg is onduidelijk. Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een man van 56 uit Berlikum aangehouden voor een steekpartij in het Friese dorp. Daarbij kwam een man van 43 jaar om het leven en raakte een andere man gewond... De steedpartij was in een opvang voor dak- en thuislozen. De verdachte had ruzie met de andere mannen. En het is beachvolleyballers Maarten van Garderen en Christian Varenhorst... niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de WK in Wenen. Ze verloren van Brazilië. Door de stromende regen was de bal glad en zwaar. En dat kwam het spel van de Nederlanders niet ten goede. Het weer dan nog, flink wat zon, af en toe ook bewolking. Op de meeste plekken blijft het droog, bij 20 tot 23 graden...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zon, zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Escúchame, mammy linda. Hij is het tempo dat we gaan zoeken. Hij is het tempo dat we gaan zoeken. Hij is het Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella que me loco? Lo que yo siento por ti Mami, hey, mami De Rigo, tu la está Dile, te seguimos vacilando Mami, okay. ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena ahora, ahora, ahora, sí. ahora sí, ahora sí Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se pone dorada Een grote samarit voor José de Rico. Zij, net tegen uh, collega Vos, van Toe zaten we nog op het uh, gasthuisplein. Nou, dat is een hele tijd geleden, want we zitten inmiddels alweer een paar jaar aan de tolweg Tina. de Rijas del Sol. Aan het begin van die aflevering van Zandvoort op zondag. Een hele middag. Het zonnetje schijnt lekker buiten en het is uh, lekker warm. En we zijn uh, gekleed in het oranje en helemaal klaar voor deze uitzending. Goedemiddag, Albert jan Nou, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Of ze in het blauw spelen of uh, ja, oranje. Jij, nou. jij, jij bent in het oranje en ik heb het blauwe. Aan. Heel goed. Want volgens mij spelen ze vanavond in het blauw. Maar ja, dat zal het... Of vanavond, het eind van de middag. En de countdown loopt natuurlijk voor de finale voetbal vanmiddag... tussen Nederland en Denemarken. Maar daarover later meer in het programma. En terwijl er op dit moment natuurlijk Franse sferen zijn... in het centrum van Zandvoort. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Plas Tertre, Dag tot vijf uh, uur... In het centrum van Zandvoort diverse kraampjes met diverse... Ja, ja, prularia wil ik niet zeggen, maar kunstwerken en noem maar van alles en nog wat. Maar allemaal in Franse sferen. En natuurlijk wordt er gereest op het circuitpark Zandvoort. De derde dag van het DNRT Super Race Days op het circuit Zandvoort. Goed, wij gaan Zandvoort op zondag doen de komende drie uur. En wat gaan we daarin allemaal doen? Uiteraard natuurlijk de vaste items, zoals u van ons gewend bent. Rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, om half drie hebben we natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht... samengesteld door onze collega Lex van der Hoorn. Dat allemaal om half drie. Het dier van de week ontbreekt ook niet om half vijf. En die luistert naar de naam Mizou. En het gedicht van de dag om um, kwart voor vijf Ja, het staat ook een beetje in Franse sferen... Eh, onder de titel Een Mooi Verhaal. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben eh, de, de heren van de Formule 1 eh, zijn met zomerreces zoals zoveel. Eh, maar er is natuurlijk wel nog wel wat nieuws uit de wereld van de autosport. Dat rond de klok van kwart over vier. Verder hebben we natuurlijk nog veel sport. Momenteel wordt er MotoGP verreden. Eh, de WK Atletiek is aan de gang. Eh, onze volleyballers zijn aan het volleyballen eh, voor, de, voor het brons... En uh, dat gaan we natuurlijk allemaal voor u volgende, volgende de komende drie uur. Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wil je meekijken in de studio? Dan ga je naar www.zfm-live.nl We hebben er zin in. Drie uur Zandvoort op zondag. Met nu toontje lager en ik heb stiekem met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen.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 Ja, dit is echt pop op zijn allerbest. Back to the 80s met Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. Dit is radio in het zand. Dit is The Zandvoort. Gitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia gli spaghetti ardente.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 Ik kan het niet sono het niet meer. Ik che non Ik si kan con la crema da kan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 Ja, nou, dat Van dicht hebben hier bij CFM. Want uh, Albertjo en ik waren er lekker aan het bezig. Met uh, deze heerlijke zonnige plaats van uh, Toto Contunio En Italiano. Je hoort hem op de zondagmiddag bij CFM. En nou mag jij, Albertjo, met het uh, nieuws in het kort. Hij zat er net al klaar voor uh, bij de vorige plaats. Maar nu is het echt jouw beurt. Op een groot deel van de kust van Noord-Holland is paraffine aangespoeld. Het gele goedje is gesignaleerd op het strand tussen Zandvoort en Den Helder. Rijkswaterstaat meldde vanmorgen dat ze zo snel mogelijk alles op gaan ruimen. Het werk gaat naar verwachting enkele dagen duren. Het is nog onduidelijk waar de paraffine die eruit ziet als kaarsvet vandaan komt. Doorgaans is de scheepvaart verantwoordelijk. Het bestanddeel van ruwe olie is niet schadelijk voor de mensen... maar kan mensen en dieren wel ziek maken als het wordt opgegeten. Om die redenen worden hondenbezitters geadviseerd... om hun honden op het strand goed in de gaten te houden.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 De gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in, in de omgeving. De verdachten werden echter niet meer aangetroffen. Voor zover bekend werd er niets buitgemaakt. Weet u meer over? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844. Een paraglider is gisteren in de Zuidduin neerge, Zuidduinen neergestort... en zwaar gewond geraakt. Omdat de man, een Duitser, bovenop een duintop terechtkwam was gekomen en het moeilijk was om daar met een ambulance te komen... is hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de KNRM Zandvoort heeft hij in ieder geval een gebroken been. Ruud Zandbergen heeft door middel van een brief... aan de voorzitter van de gemeenteraad kenbaar gemaakt... dat hij per 1 september aanstaande de functie van fractievoorzitter van D66... over zal dragen aan Giel Hermsen. Al geruime tijd wens ik het voorzitterschap van mijn partij... over te dragen aan een jonger lid van mijn fractie... Van de ongeveer twaalf jaar dat ik de eer heb namens D66 in de Zandvoortse gemeenteraad zitting te nemen, ben ik acht jaar fractievoorzitter geweest. Een reden voor mij een stapje terug te doen en plaats te maken voor een nieuwe fractievoorzitter die de ambitie heeft uh, mijn partij ook na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in de Zandvoortse gemeenteraad te vertegenwoordigen. Tot mijn genoegen heeft het voltallige fractie besloten dat Michiel Helmsen de nieuwe fractievoorzitter wordt van D66 in Zandvoort. Om praktische redenen zal ik per 1 september aanstaande plaats maken voor de nieuwe fractievoorzitter. Al dus de brief aan burgemeester Nick Meijer. Vanmorgen heeft de politie twee verdachten van autodiefstal bij een woninginbraak in Zandvoort na een politieachtervolging aangehouden in Haarlem. Bij de achtervolging werd ook de politiehelikopter ingezet. Het gestolen voertuig raakte niet beschadigd en het onderzoek zal door de recherche worden voortgezet. Tot zover het Salfords Nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM app. Dus mocht je nog uh, niet de app hebben, download hem dan nu. C'est <stutimus> Tout a continué, maar tout a continué. Non, non, rien a changé. Tout, tout a continué. Non, non, rien a changé. Tout, tout a continué. Hey, hey. Hey, hey. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant.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 Het is altijd heel opvallend hè, dat die uh, Franstalige muziek het altijd heel erg goed doet in de zomer. Ja, dan krijg je dat uh, Zuid-Frankrijk gevoel over je heen. Heerlijk. Door de Lepapies. En uh, nou, niet alleen een Zuid-Frankrijk gevoel, ook uh, gewoon een Zandvoort gevoel. Want ja, als we het over Franstalige muziek hebben en uh, Franse dingetjes, ja, dan uh, hoort uh, Place du Tetre erbij. Ja, vandaar, uh, vandaar ook. Dat sluit zich perfect op elkaar aan. Want vandaag, zoals ik al in het begin van het programma melde, is vandaag tijd voor de Place du Tertre, de Franse markt. Hij is morgen om tien uur begonnen en duurt nog tot vijf uur in het centrum van Zandvoort. En op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en er kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderijen, keramiek, bronzen beeldjes, zilveren schieraren en voorwerpen, originele hoedjes en tassen, staan ook kramen met prachtige brokante artikelen: biologische voedingsproducten, Franse vorstjes en natuurlijk de echte Franse zeepjes. Voor nog geïnteresseerd is er ook een deskundige op het gebied van tarotkaarten en numerologie. Het is dit jaar inmiddels de achtste keer dat deze markt gehouden wordt. En het is inmiddels een begrip in Zandvoort. Dus uh, al, al onze gasten uh, al hier te Zandvoort. En natuurlijk de Zandvoorters zelf ook. Prachtig weer om uh, vanmiddag een bezoekje te brengen aan Plas du Tetre. En uh, het is natuurlijk allemaal op het Kerkplein in Zandvoort. Franse sferen in Zandvoort aan zee. Dus gaat dat zien op het Kerkplein en de Poststraat. Jawel. Ja, weer zo'n zonnige plaats. Hier is uh, Kenny Rogers en Islands in the stream. No Deze zit aan als de hit van uh, Kenny Rogers. Nou, mag ik Dolly Parton natuurlijk niet vergeten. Want zij uh, zong wel degelijk mee met deze single Islands in the stream. Zo duidelijk het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst deze Sunny Days.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 It keeps on praying Bij mezelf dus kan ik wel even voor het weerbericht gaan draaien. Hè? De Sunny Days, ja. Want we zitten er vandaag midden in. En volgens mij krijgen we er morgen nog eten. De Sunny hoor de nieuwe single van Armin van Buren. En daar is hij dan inderdaad het zomerweerbericht met Albert-Jan Vos. Het enige echte Zandvoortse uh, weerbericht samengesteld door onze collega Lex van der Hoorn. En je krijgt gelijk, dus hij heeft gelijk en Het is namelijk vandaag op deze zondag meest zonnig De wind is gelukkig wat afgenomen En het is momenteel een matige westenwind De maximum temperaturen vandaag komen ongeveer uit op 21 graden Ook morgen is er veel zon te verwachten met een matige zuidwestenwind En de maximum temperatuur morgen in Zandvoort circa 22 graden dan gaan we naar de dinsdag. Dan wordt het weer wat bewolkt in in de middag regen, zwakke tot matige noord tot westenwind en de maximumtemperatuur aanstaande dinsdag in Zandvoort circa 21 graden. De vooruitzichten in het algemeen eerst veel zon en vanaf dinsdag dan krijgen we het magische woord weer licht wisselvallig. Daar is hij weer <laughs> en tijdelijk wat koeler. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort op dit moment is 22 graden. Dus qua graden zitten we goed. De zeewatertemperatuur langs de strand is momenteel 20,5 graad. Al dus lex van der Hoorn. Koeman. Cool, man! Jawel, nou ja, het weerbericht is uh, na te lezen op... Uh, nou, daar komt hij aan hoor. www.meteopagina.nl Je gaat naar ZFM uh, TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. Naar de ZFM uh, Zandvoort-app. Kijk even in het menu onder uh, Meteopagina. Je gaat naar uh, Facebook, de Facebook-site uh, Meteopagina. Of je gaat uh, via Twitter uh, bij het uh, weerbericht van Lex aankomen. En dat doe je via @meteo Meteopagina. Dat was het weer. En uiteraard laat hij weer meer weer. Maar er weer meer muziek. Wat dacht je van uh, deze van Kissing the Pink en One Step.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 we ride here to spend the summer on you. Hij felt die voetjes van de vloer hè op de zondagmiddag. Altijd lekker. You have the same feel the summer on you. Ja, we zaten juist naar het beachvolleyball uh, uh, beach uh, te kijken. Ja, nou, bleu. Ja, helaas. Ja. Maar goed, de, de Nederlandse beachvolleybalheren waren als 45e geplaatst. Maar ze, vanmorgen speelden ze zelfs de halve finale... Te, tussen, tegen de Brazilianen Evandro en André. En uh, die wedstrijd, die halve finale, verloren ze met 21-15 om 21-13. Dus om kwart voor twee vanmiddag mochten ze op voor de derde, dan wel vierde plaats. Varenhorst en Van Garderen konden het niet bolwerken tegen de Russen eh, Krasliniyov en Niamin. Eh, want die Russen waren als zesde geplaatst. Zoals gezegd, Varenhorst en Van Garderen. Een gelegenheidsduo wat op de vijf, als 45e was geplaatst... en inmiddels een wildcard mee mocht doen eh, aan deze WK. Eh, de uitslag eh, in, die halve, in die kleine finale, om het zo maar te zeggen, was 17 om 21 en 17 om 11... Maar desondanks mogen Varenhorst en Vergarderen kijken... naar een geslaagde WK-entree. Uh, want uh, 45e geplaatst en vierde woorden, uh, dat zegt genoeg. Zeker. Goed, gaan we door met lokaal nieuws. Street art krijgt steeds meer vorm. De street art rondom de zandsculptuur het begint aardig vorm te krijgen. De schilderingen op het Badhuisplein zijn klaar. En uh, uh, aan het eind van vorige week werd de laatste hand gelegd... aan de tekening op het Gasthuisplein op het podium... bij het Wapen van Zandvoort... Ook op het Raadhuisplein en het Kerkplein zullen street art uitingen komen. De kunstwerken sluiten letterlijk naadloos aan... bij het thema van het Zand uh, Hollandse Meesters. De sculpturen op het Badhuisplein gaan vloeiend over in een kleurrijke tekening... die gemaakt is in de stijl van Pieter Bondriaan in heldere en frisse kleuren... een echt Hollandse meester. Ook het trottoirgebied rondom het beeld op het Badhuisplein is aangepakt... en heeft de kenmerken van een andere Hollandse meester gekregen... Hier is duidelijk het kunstzinnige van uh, Maurits Cornelis Escher in te herkennen. Zandvoort wordt met deze kunstuitingen steeds meer een kunstenaarsdorp. En dat is alleen maar heel erg positief te noemen. En als ik het goed heb, is er afgelopen week een, uh, een winkel geopend in de Halterstraat. Uh, daar kan je alles op het gebied van schilderen en, uh, en, en tekeningen uh, verkrijgen. Op de Halterstraat 59A, Mr. Paint. Dus als u het zelf ook eens wilt proberen... Street art, u bent daar natuurlijk van harte welkom om daar te gaan kijken. Dankjewel, Albertan. Lever het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En In digitaal vind je CFM TV op kanaal 40. Hey, bellen, I'm talking to you. You can... We're not going for that no more, because we realize two things, that you aren't doing anything for us, so we can better do ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So, you'd better think, think. We hebben weer iemand blij gemaakt met deze single van Link Collins. Joh, you better think. Ja, lekker swingen zo op het zand. Alleen er ligt geen zand hier, Albert Young. Nee, nee, nog ik heb niet. geen zand gezien in de studio. Is maar goed ook, okay, want hij moet wel gewoon mooi schoon blijven. Toch? Ik weet het. Hier is Ryan Pierce in de Dolce Vita. you like in a dog Het lijkt net zomer vandaag in Zandvoort met 21 graden. Ja, daar mogen we wel blij mee zijn. En uh, dan de zonnige muziek uh, bij CFM Zofort op de radio. door Ryan Paris. Het is de jaren 80 met de Dolce Vita. Ja, Albert-Jan en ik zijn er al helemaal klaar voor. Albert-Jan in het blauw en ik in ja. het uh, oranje. Ja, want uh, vanavond, nou ja, vanmiddag om uh, 5 uur gaat het gebeuren. De finale van het uh, vrouwen ek Gesteund door een uitverkocht stadion vol oranjefans... spelen de Nederlandse voetbalsters... vanmiddag om 5 uur in Enschede voor de Europese titel. Om dit EK letterlijk ons EK te laten worden... moeten de speelsters van bondscoach Sharina Wiegman... in de finale Denemarken verslaan. Nog één wedstrijd winnen en het is ook echt ons EK... al dus Lieke Martens na de gewonnen halve finale. Nederland haalde de finale door een 3 0 zege op Engeland. Denemarken schakelde Oostenrijk uit naar strafschoppen... Beide landen staan voor het eerst in de finale van een Europese titelstrijd. Oranje klopte Denemarken eerder in de groepsfase met 1-0... door een benutte strafschop van Sherida Spitse. Denemarken is daarna in het toernooi gegroeid. Wat betreft de strategie hebben we ons goed voorbereid, kondigde Wiegman aan. We zullen op onze hoede moeten zijn, zei Spits Vivianne Miedema. Op het stationsplein en het aangrenzende Willem-Wilminkplein in Enschede werd opnieuw een fanzone ingericht met spelletjes, muziek en andere activiteiten. Oranje supporters kunnen daar de middag doorbrengen en ook op het grote scherm naar de finale wedstrijden kijken. Kort na twee uur vertrok vanuit de fanzone de zogeheten fanwalk richting de Grolse Veste. Afgelopen donderdag, toen Nederland in het halve finale opnam tegen de Engelse voetbalsters liepen daar zo'n 5500 mensen in mee. De organisatie verwacht natuurlijk dat er dit jaar... veel en deze dag veel en veel meer supporters richting Enschede zullen gaan. Om vijf uur is de aftrap. Dat gaat een heel mooi feest worden daar in Enschede. Gotta say goodbye for the summer. Baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter. Sealed with a kiss, yes, it's gonna be a Zeker niet te draaien bij CFM. You're de Bobby Finton in Sealed with a Kiss.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 Yeah, yeah, that down ja, dat klinkt hier net even yeah, yeah, anders, hè. Yeah, yeah. Hij zingt in de akoestische versie. Ja, de Strip That Town yeah, yeah, yeah, yeah. van uh, Lion Payne. Oh, dat was hem, het ene laatste. We gaan er nog eentje draaien. Even één minuut lang. Joe Cocker in Summer in the City.